uur. De Radio 1 Sportzomer. Jurgen van den Berg en Diode de Graaf. Goedemiddag allemaal. Straks in het Mediaforum: cartoonist Jean-Marc van Tol en TV-kenner Bert van der Weer. En prem is met de Sportzomerbus op zoek naar Polen. Nu eerst het NOS-nieuws. Hier is Dorot Megens.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 dat ze met een vraag zijn gekomen. En we zien dat er nog steeds een groot taboe is als het gaat om uh, mannelijke slachtoffers van uh, huiselijk geweld. Dus vandaar dat de grote steden hebben gezegd, wij gaan niet mee door. In de vier steden zijn nu veertig plaatsen waar de mannen terecht kunnen. 300 patiënten van het medisch centrum Beeldstraat in Utrecht zijn mogelijk besmet met HIV, hepatitis B en C. Het centrum heeft de patiënten opgeroepen bloedonderzoek te laten doen.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 Nederland zelf al is even na het middaguur aangekomen in Kharkov, waar Oranje het morgen opneemt tegen Duitsland. Vanavond traint de selectie van Van Marwijk in het Metallisch Stadion. Daar speelt Oranje de tweede groepswedstrijd. Het weer nog vanmiddag bewolkt. Af en toe zon, vooral in het oosten en zuiden enkele buien, soms met onweer. Op de Wadden wordt het zo'n 15 graden. In het binnenland kan het 19 graden worden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Het internet tot 120 MB. Met de zakelijke helpdesk. UPC Business. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zaken doen. Ben je klaar om te groeien? UPC Business wel. Met alles in één zakelijk. Met internet tot 120 MB. Ga naar upcbusiness.nl of bel 088-1212-000. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met straks de psychische toestand van de grijpvogel... bespreken we straks in het mediaforum... en Prem is op zoek naar Polen in Nederland. Hier zijn Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Boris van der Ham, hij keert dus niet terug... naar de verkiezingen van 12 september in de Tweede Kamer. Hij stelt zich niet verkiesbaar. Dat zei hij zojuist op een persconferentie. Tot verrassing van velen. En Van der Ham snapt dat wel. Ja, ik denk het wel. Ik heb uh, heel vroeg aangegeven, ik ben weer verkiesbaar. Juist ook om een beetje tijd te kopen, om er nog eens even goed over na te denken. Ik heb overigens wel eerder al wel het laten weten dat ik wel uh, over dingen aan het nadenken was. Um, maar ja, heel veel mensen zijn verrast. En eigenlijk vind ik dat ook wel goed...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 Ik vind dat... Um, nou ja, ik heb nu net een boek geschreven. Um, wel iets maatschappelijks. Iets wat te maken heeft met de dingen die me altijd hebben geïnteresseerd. Zeer breed in de Kamer ben ik altijd geweest. Uh, uh, rond allerlei onderwerpen. Um, ik weet nog niet precies hoe dat wordt ingevuld. Uh, daar ga ik gewoon de aankomende maanden over nadenken. Ja, klinkt allemaal nog een beetje vaag. Dus u ja, hebt nog geen concrete zo... plannen? Nee, ik heb nog niet, er ligt nu niet een vacature die ik nu ga invullen. Nee, zeker niet. U klinkt nog heel enthousiast. Zeg, nou, ik had helemaal niet weggehoeven. Wat is dan de overwegende reden dat u toch stopt? Tien jaar in de Kamer zitten uh, en denken, ik, uh, ik weet niet zeker of ik die volgende vijf jaar ga volmaken. En uh, omdat ik juist een aantal keer met voorkeurstemmen ben ben uh, gekozen in de Tweede Kamer, vind ik dat je een extra verantwoordelijkheid hebt om daar heel zorgvuldig mee om te gaan. En uh, dan moet je ook zeggen, nou dan, dan ga ik iets nieuws uh, eten, ergens, uh, ergens iets ondernemen in de maatschappij en dat kan van alles zijn. Maar bent u de politiek zat? Oh nee, zeker niet. Nee, dat is een, ik heb uh, kamers in mijn hart en daar zit ook nog steeds de Tweede Kamer in. U heeft tien jaar in de Kamer gezeten. Wat heeft u kunnen bijdragen, vindt u? Nou, ik denk dat de, de opkomst op van D66, zeg maar, dat we weer terug zijn geveerd vanuit drie zetels... daar heb ik een belangrijke bijdrage aan geleverd in de fractie. Uh, maar daarnaast heb ik ook allerlei initiatieven genomen in de Kamer, uh, ja, die, zeggen die als het vrijzinnig te duiden zijn rond onderwijs, maar ook rond de vrijheid van meningsuiting, gelijke behandeling... Ook rond democratie, hè, het referendum in 2005. Um, dat soort zaken heb ik bijgedragen. En uh, nou ja, ik denk dat ik ook buiten de Kamer ook veel heb kunnen doen... Uh, aan uh, het gedachtegoed van D66, het sociaal-liberale, vrijzinnige gedachtegoed. En daar ga ik nu alleen maar nog mee door. Daar ben ik nog lang niet mee klaar. Er zijn mensen die de politiek verlaten uit teleurstelling. Ja. Is dat bij u? Ergens ook zo, want ik hoor je optimistisch zijn en blij... en ja. passie nog praten over de politiek. Ja. Maar zit er ergens teleurstelling? Nee, nee er zit geen teleurstelling. Nee, ik, heb, ik verbaas me ook over collega's die nu zeggen... ik heb het vonkelingetje in mijn ogen niet meer... en ik kan het niet meer opbrengen. Dat is eigenlijk het hele punt, niet bij mij. Ik vind het uh, een fantastisch werk. Alleen de honger naar iets nieuws is op de voorgrond geraakt. En dat is dus een positieve keuze. En dat is inderdaad wat anders dan bij andere Kamerleden. Ik zie heel veel Kamerleden cynisch afscheid nemen... Dat hoort u mij niet doen. Want ik vind het een fantastisch werk en er valt veel te doen heb ik tien jaar meegedragen en ik ga nu weer eens... Uh, ja, me opladen elders in de samenleving. Het gaat goed met D66, in ieder geval in de peilingen. U wil niet meer op de lijst, maar ja, misschien gaat D66 wel regeren. En als u dan vragen, gaat hij dan in het kabinet zitten? Ik, er zijn een paar maanden aan vakanties. Uh, en ik weet ook dat, daar ga ik dus veel nadenken. Um, en daarbij ook, ik weet ook in de politiek... als je te veel over je carrière nadenkt, heb je er geen... gewoon je eigen plan trekken en dan zie je het allemaal wel. Ik hoor u geen nee zeggen, dus staatssecretaris van de Ham... of minister van de Ham, is wat u betreft... Iets waar u over na gaat denken. Koningin van der Ham zou ik ook fantastisch vinden. Ja, nee, dat is allemaal, ja, dat weten we allemaal. Scheidend Kamerlid Boris van der Ham van D66... in gesprek met Marcel Bril, onze verslaggever. En dan nu, Duran Duran, komt eran, Duran. Nou, wel Lekker hoor, helemaal terug in de jaren tachtig. We gaan uh, beginnen aan ons mediaforum vandaag met de uh, godfather van de televisie, Bert van der Veer. Simon Le Bon, zo heet hij, Juist, ja. Simon Le Bon. Juist, nee, ik zat er even aan te denken. John Sorry, Taylor, Dat ik niet alleen verstand van media heb, maar ook best een beetje van popmuziek. <laughs> Bert van der Veer, welkom. En uh, de master van de striptekenaars, uh, Jean-Marc van Tol, de tekenaar van Fokke en Sukke. Heren, uh, welkom. Heb, je, heb jij hem uh, in de, de top op gehad, die uh, Duran Duran? Nee, dat was nou juist de, de reden dat het hartstikke misging ging met topop omdat ze dit soort types, die van die goed betaalde, dure, lichtelijk fascistoïde clipjes maakten, niet meer naar de studio wilden komen. Ja, ze, weet je wat, jongens? Zend de clip maar uit. Het was al de tijd van de clips natuurlijk. Want Bert ja. heeft een jaar lang uh, regisseur van top op uh, geweest. En ik las vanmorgen in de krant dat de Avro met een soortgelijk programma weer uh, terug gaat komen. Ja, nou, een soortgelijk weet ik niet. Dat lijkt me ook vrij onwaarschijnlijk. Maar goed, misschien is weer het met advisser. En Penny de Jager, ja. wil ik ook. Pernier de Jager, nog steeds zo ja. bewegelijk te zijn. Ja, ik, uh, wel gehoord. Nee, kijk, het is natuurlijk gods onmogelijk dat je Lady Gaga naar de studio gaat krijgen. En dat, dat was toen het probleem. En dat zal nog steeds het probleem zijn. en Jules Holland bij de BBC haalt ook iedereen daar uh, binnen. Ja, maar die heeft dan ook wel een naam en een, en een reputatie uh, gekregen. Dus ah. ik uh, ben heel benieuwd wat dat wordt. Maar ik snap het wel. Er is op dit moment niet echt meer een televisiezender. Dus weet je, waar kun je clips kijken? Op YouTube. Ja. Maar je gaat niet zomaar clips kijken op YouTube. Dus als, je, als de aanval komt in een programma waar je toch waar je op een of andere manier... door Gerard Ekdon, door de muziek van dit moment wordt geloost. Met af en toe is ook een live-optredentje erbij. Ja, en een leuke kans. Ja. Eh, een en, leuke regisseur. Oh. Werkt iets voor jou? Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee maar de je denkt, want, want op een gegeven moment is scoort popmuziek nooit op televisie. Nee. hoor je dan altijd. Nee, nee, nee, ja, je, ja, misschien is het zo dat als je een beetje de, de nieuwe dingen laat zien. En, en als je toch maar wat artiesten. Heeft, nou, ik weet het niet hoor. Het, het lijkt me iets voor vijf uur zaterdagmiddag. <lacht> ja. ja, terwijl toch, als, als die top 2000 is bijvoorbeeld. dan heb je zo'n hele week lang die quiz. en. Uh, al die leuke filmpjes en iedereen ziet dat dan ook. Dus dan ja. denk ik van, als dat dan aanslaat, waarom kan het niet gewoon het hele jaar door? Ja, het gekke is dat het ook bijna tegenwoordig het hele jaar doorheen gebeurt. Want je hebt ook Serious Request en je hebt uh, ook weer de top 2000 van uh, Radio 538. En dus in feite kan het wel, maar ik denk dat televisie niet meer zo uh, geschikt is voor muziek. Zouden uh, mensen vinden mensen het ook saai om naar een live band te kijken misschien? Nou ja, je, je weet het uh, in, in de wereld rijdt door, hoe lang doen ze het? 1 minuut, 15 seconden geloof ik of ja. zo. Dat, uh, dat is eigenlijk dat nog is een, te lang. Dat is een bewezen dip uh, in, in de kijkcijfers. Uh, ze doen dat bewust na achter, zodat de acht uur journaal kijkers niet overstappen. En dat is, het is altijd een dip, muziek, wat op zich wel jammer is. Maar ja, goed, je hebt wel gelijk, in andere landen lukt het wel. Jules Holland uh, maakt al jarenlang een, een buitengewoon succesvol muziekprogramma. Ja. Ja. Dus we zullen zien. Nou, we geven ze een, een mooie kans, de aanval. Gerard Ekdom als presentator. Verdient de papa van het jaar ook? Ik denk dat dat doet. geen relatie tot elkaar heeft. Hij is iets met jongeren. We verlaten de muziek even en komen uit bij de, bij de sport. Bij de sportzomer. Zitten jullie er lekker in al? Nou, ik vind eigenlijk dat, ik, dat het, ik zit er met de radio best wel in. Uh, maar ik vind het in de media uh, qua sportzomer nogal meevallen. Uh, je wordt niet helemaal gek gemaakt, ook op de straat. Weet je dat, Twee jaar geleden hadden we overal al vlaggetjes hangen rond deze tijd. Nou, dat vind ik ook wel meevallen. Het lijkt net. En ook zelfs de, als je de, bij de winkels naar buiten gaat. dan staan niet alleen maar kinderen te bedelen om uh, plaatjes of zo. of om, uh, om poppetjes. Het is, ik vind de sportzomer eigenlijk nogal tegenvallen. Uh. Op dit moment. Waar je is... jij tegenwoordig? <laughs> ja, nou goed, in Amsterdam, hè? Ja. Want, uh... ja, nee, ik, ik vind het juist gekmakend. Zoveel commercie. Ik kan de nee vroeger werkelijk niet meer horen. Met... We samen. zijn samen een land met vele namen, denk ik. Er zijn ja, landen is... met veel meer namen dan Nederland, hoor. Echt wel. Ja, maar dat is ingeplemde commercie. Dat is net... Dat ze ja, van ervoor... het gevoel, ja, maar ik denk dat het gevoel heel snel weggeëpt is... doordat ik gekloot tegen Denemarken. Het, het lijkt net alsof daarna helemaal dood is gevallen. Ik denk dat mensen er gewoon even niet meer zo in geloven, ja. toch? En dan dus nog wel die reclamemakers, weet je wel. De, de... Ja, die pompen door. Ja, tuurlijk, want oh, ja, Maar die krijgen geplint. natuurlijk straks een enorm probleem, mocht het eventueel ja, dan afgelopen we, het zijn. Ik ben benieuwd of al die commercials onmiddellijk van de buizen... Maar goed, je kunt op dit moment, uh, als je om vijf uur de tv aanzet, begint het met de EK-journaal. En dat eindigt in het Koerhuis om twaalf uur. Nou, dan uh, begreep ik uit een eerder uur dat die jongen dat allemaal ziet. Dus het is een wonder dat je ogen nog zo open staan, hoor. Echt waar. Ja. Het is echt niet te doen. Jij kijkt er niet allemaal naar. Het staat bij mij allemaal aan, Jurgen. Het staat echt allemaal aan. Maar dat is iets anders dan kijk. Nee, ja. Het is bij mij wel zo dat ik met een soort van, van slaperigheid. Uh, om een uur of zes aan de eerste wedstrijd. Want wat moet je anders op dat moment? Ik bedoel, er is gewoon niks anders. En ik word pas wakker om half elf natuurlijk. Want dan begint het, uh, begint het leuke werk. Praten. Die eerste wedstrijden tot nu, aan het eind van de middag. die, die zijn niet zo heel erg boeiend gebleken. Maar dan... nou, voor die wedstrijd van Rusland geweldig. Dus ik ja. ben dan ook ja. wel weer een beetje op Rusland-Polen. Maar. Nou, het ik, is vind het veel, ik vind zeg. het een verrassend leuke wedstrijd ertussen. zitten. Nog even over de inhoud. Ja, hè. We hebben er gisteren ook even over gesproken. De Telegraaf uh, nou, die zet behoorlijk de aanval in op Van Marwijk... en alles wat daar omheen hangt. Uh, Derksen bij uh, V.I. Oranje is kritisch. Oh ja, ik lees die dingen niet. Is dat, nee. zo? Is dat terecht of niet, vind je? Want ja, is, zo zijn we natuurlijk wel in Nederland. Als het even slecht gaat, dan is iedereen gelijk tegen het hele... Ja, maar je, noemt twee, je noemt nu twee uh, media, Telegraaf en Voetbal International... die allebei altijd zichzelf mengen in een soort uh, ja, voetbalgekte... en dan ook echt met een mening komen. En zeggen, ja, dat zit ook in het kamp Kruif. En, uh, mm -hmm. Hoe heet die, die ene journalist die eigenlijk een mannetje van Kruif is? Dat is ja, altijd, ja, altijd hun meningen. En dan vinden ze op een gegeven moment... Ik denk dat ze zich daarmee op een manier proberen te positioneren... en ook een soort uh, gevoel bij het uh, volk uh, teweeg willen brengen. Maar ik herken dat ook niet echt. Ik heb niet ja, het gevoel het dat bed. men nou vindt dat Bert van Marwijk weg moet. Nou, ik denk, ik denk dat de laatste persoon die ik zou willen zijn... op dit moment Bert van Marwijk is. Die kan het gewoon echt nooit meer goed doen. Ik bedoel, stel dat, dat die Huntelaar opstelt uh, morgenavond... en die scoort niet dat roept iedereen van, ja, dat komt omdat Bert van Marwijk hem niet... vanaf het begin af aan vertrouwen heeft gegeven. Wow. Ik bedoel, je doet het gewoon altijd verkeerd. Ja. Die, die, die, nee, ik vind het zielig. zielig uh... Die jongen moet moeten we toch even over de gijpvogel hebben, hè? De gijpvogel, ja. Hoe, uh, want we hebben dat even gevoel. Ik wilde eigenlijk nog heel even vragen, maar dat is meer mijn eigen belangstelling. Jij zei net, ik kijk, naar uh, de wedstrijd staat een beetje aan... Uh, maar daarna, als het praten begint... Ja. Heel kort even die twee programma's tegenover elkaar. Van, nou, mijn prioriteit heeft wel VI Oranje, omdat dat onverwachter is. En, en ik hoop dan altijd op een snelle commercial break... zodat ik daarna even een studiosportzoon over kan schakelen. Maar goed, je ziet natuurlijk een heel duidelijk verschil. En dat is dat bij de NOS het voetbal centraal staat. En, en dat bij, in het Coerhouse de lol... En, het, en om het spelletje het belangrijkste is. En dan kan het net zo goed gaan over waar de snor van Johan Derksen... zo al geweest is als... <lacht> over violante Cabo van Kansberg, Snijders... Nog een goede toekomst nou ja, als presentatrice en, en, en de Gijpvogel zit daar, en daarvan is bekend dat hij natuurlijk een tijdje uit de running was. Uh, een beetje ja. depressief. Daar is nu een over om, want uh, Bram Bakker, hij heeft een boek geschreven. In het, ja. Bram Bakker, de psychiater die hem kennelijk behandeld heeft, die is daarvoor niet uh, gevraagd. En uh, die heeft daar nu een, een brief over geschreven aan de Volkskrant. En dat heb ik toevallig wel gelezen, ja. Want, uh, Wat een lange brief was dat? hè? He. Ja, dat vond ik wel een beetje raar. Een, beetje een soort ook. om een soort te maken. Ja, ten eerste was het niet helemaal duidelijk dat uh, van de Gijp dus blijkbaar een uh, cliënt of een patiënt bij hem was geweest. Dat vond ik een beetje raar. En het ging ook niet heel erg, uh, het ging eigenlijk vooral over Bram Bakker... en uh, hoe hij zich uh, ja, in zijn eer aangetast voelde doordat er... Uh, iets over hem gezegd werd en hij niet om wederhoor was gevraagd. Ja, wat in, in, eens... dat, in dat boek staan een, ding, een paar dingen over, over, de, nou ja, over de toestanden... De, de periode die René van der Gijp heeft doorgemaakt... Uh, waar Bakker hem dan blijkbaar in begeleid heeft. En uh, ja, Hij zegt, dat klopt gewoon niet wat daar staat. In ieder geval ben ik daar niet in gekend. Nee, wat, hij, wat hij vooral zegt, dat niet klopt... maar dat had hij echt in één alinea kunnen zeggen... is dat hij niet degene is geweest die van de Gijp heeft gebeld... en gezegd van, hallo joh, ik ja. ben een hartstikke goede, leuke psychiater... zal ik je eens uit deze psychische stoornis en die paniekaanvallen want helpen? Want ik help vooral bij Dat R's. kan ik wel voorstellen. Ik bedoel, ik ga jullie ook niet bellen of ik in dit programma mag. Nou ja, één keer, maar niet te vaak. Maar dus is, is, dat is een beetje pijnlijk, gewoon. ik. vind het vindt niet raar dat toch een psychiater dat in de media... in een soort open brief uh, uitvecht. Ja, dat, ja, in zoverre is dat niet raar, dat hij in ieder geval, heb ik begrepen... en ik geloof niet dat dat al tegensproken is... van Van der Geip, toestemming had ja. gekregen... om over dat ziektebeeld te praten met die biograaf. Dus dan kun je ook wel weer denken van... oké, okay, dan mag dit ook wel. Ja, maar ik vind, ik vind het ook raar. Ik vind Bram ja, maar... Bakker vind ik een ingewikkelde persoon. Ik zou zelf... Ja van een psychiater ver verwacht dat hij heel veilig is... dat hij dit soort dingen ja, in ja, maar dat zijn zegt ook, camera... Dat zegt hij eigenlijk ook wel in, in, in, de, in, in die brief. Dat, ja, maar hij dat als, hij wel, als hij wel gebeld was... dat hij zich dan zeer sumier aan, aan het dossier zou hebben gehouden. Nou ja, dat vind ik wel weer oké. Okay. Ja, Bram Bakke is nou eenmaal iemand... die vindt dat de psychiatrie, net als de advocatuur... gewoon wat meer naar buiten moet treden. En daar maakt hij soms nog wel eens uh, grappige uitglijders in. Ja, maar hij zegt erin ook van, ja, nee, maar ik ben, schrijf, ben genoeg schrijven... om te weten dat je ook in de media moet optreden... en dat je dit soort dingen nodig hebt om je boeken te verkopen. Ja. Dat vind ik niet fijn. Dan denk ik van, nou, nee, jongen... je moet gewoon een goed boek schrijven... en vertel dan over psychiatrie en wat dan... En ja, wat dat dan voor, voor uh, gevolgen heeft. Want liever nog schrijven een wetenschappelijk artikel. Dat hij heeft net een voor... boek geschreven over hoe je je liefdesleven goed weet te houden. <lacht> ja, ja, ja nee, dus Hij vind, heeft hij heel vindt... veel in de publiciteit ja, mee. Ja, dus hallo. <lacht> <lacht> hij vindt ook gedaan. echt dat, dat door in de media op te treden... dat je daarmee toch het dichter bij het volk brengt. Dus dat, ja, dat kan een <lacht> visie zijn. Maar jij zegt, dit, dit ja, vind ik niet goed. Ik vind het niet zo heel erg goed. Mooi dat jullie er waren voor het Mediaforum. Uh, Bert van der Veer en Jean-Marc van Tol. Morgen een nieuw Mediaforum op deze plaats.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 Voor de zeven, niet zo.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 Gaat ons te eten, ga door, door, door, altijd maar door, door, door. de bergen, diepe dalen, van de stad tot de finalen. Gaat het door, door, door, door, door. Web van Klaveren, van die bakkers Koen, ben. Anton ben. Geesink, Art en Keesie, Jan ben. Jansen, Molijn.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 niets haalt ons tegen en het gaat door hmm. Jan Willem Roy. Eh, Daar kampioenen zaten er volgens mij zeker in het achtergrondkoortje. Ja, dat klopt. Peter Winnen, Michael Bogert. Geweldige platen. Dionne de Graaf. Het is voor het goede doel hè, ik. Het is helemaal gaat helemaal naar Artsen zonder grenzen. Ja. Nou, bij deze de persvrijheid in Oekraïne is er sinds de komst van de nieuwe president Yanukovych niet veel op vooruit gegaan. Kritische pers wordt niet echt verboden, maar in de marge weggedrukt. Bijvoorbeeld het kritische televisiestation ATN in Kharkov. Ze hadden uitzendingen op televisie, maar dat is afgenomen. En nu zit het alleen nog op internet met nog maar 20.000 hits per dag. Een reportage van Jeroen de Jager. Dit is de redactieruimte van een internetstation, een internetnieuwsstation ATM in uh, Garkhoff op de negende verdieping ergens van een, uh, van een gebouw hier. Hier zitten zes journalisten te werken. Dit station is verboden door de regering. Hier werkten eerst 70 mensen, nu nog maar 30. Eerst werkten er twaalf journalisten, nu nog maar zes. Misschien even, even aan een van deze journalisten vragen... aan welk verhaal ze aan het werken is. Kun je vragen which uh, story? You're working on? Uh, ze is uh, bezig met een verhaal over een nieuwe trein die rijdt tussen uh, Kharkov en Kiev. Dat schijnt een hele onaangename trein te zijn. En ze probeert daar een verhaal over te schrijven. Uh, ja, chef redacteur, oh. Hij is uh, redactiechef. Vivienje Warovsky. Over de perssituatie hier in Garkov in Oekraïne. Uh, wat is er aan de hand? Wat was de reden bijvoorbeeld dat jullie hier uit de lucht zijn gehaald? Dat jullie niet meer op televisie mogen uitzenden, maar alleen nog maar op internet? Adrien die bracht nog kritisch nieuws. Uh, de regering die hield daar niet zo van. Uh, vooral nadat Janukovic hier aan de macht is gekomen. De nieuwe president wordt kritische journalistiek niet echt gewaardeerd. En daarom is dit station uit de lucht gehaald. Ook omdat zij bijvoorbeeld uh, verhalen maakten over de corruptie. Zijn er überhaupt hier in de stad nog onafhankelijke stations die kunnen uitzenden of kranten die onafhankelijk zijn en die kritisch kunnen zijn in die woorden uitgeven? Of is de pers volledig de mond gesnoerd? Er zijn nog twee onafhankelijke televisiestations in Oekraïne, maar daar moet dan wel bij aangetekend worden dat ze... Uh, toch uh, vooral ook positief nieuws moeten brengen. Want als ze dat niet doen, dan uh, zullen ook zij uh, verboden gaan worden. Is het niet heel erg frustrerend ook voor jou als journalist om in zo'n klimaat waar de persvrijheid wordt onderdrukt te werken? <laughs> Hij zegt, uh, ondanks de situatie is iedereen toch optimistisch. Alles hangt af uiteindelijk van de verkiezingen die die in de herfst uh, hier plaatsvinden. Afhankelijk van die verkiezingen zullen wij weer in vrijheid kunnen werken. Hebben jullie hier eigenlijk verhalen gemaakt over het Europees kampioenschap en schandalen die daaromheen hangen? Dat is een je Verhalen bijvoorbeeld over het geld dat hier was uh, om de stad op te knappen in het kader van het Europese kampioenschap, dat geld uh, is voor een deel verdwenen. Dat zijn verhalen en uh, natuurlijk het verhaal wat wij in Nederland uh, ook hebben gehoord... de hele hoge prijzen die hier nu op dit moment worden gevraagd... voor allerlei uh, faciliteiten, bijvoorbeeld de accommodatie uh, door hotels. Hier een journaliste, die zit hier met een blauw t-shirt aan... en uh, ze heeft zelfs een embleem op uh, van Amnesty International. Dat zie je in Nederland niet uh, snel mensen doen. Uh, en dat zegt natuurlijk ook iets over de positie hier van, uh, van deze journalist. Hoe frustrerend is het voor jou als journalist om hier te werken in een klimaat waar er censuur bestaat? How frustrating is it for you as a journalist to work in a climate uh, of censorship? Ik denk dat in onze situatie een journalist beter is dan journalist de overheid, die Ja, Ze klaagt nog niet eens. Ze zegt: uh, ja, wij zijn min of meer oppositiejournalisten en in, uh, in die context uh, kunnen wij eigenlijk heel goed werken en, en zijn wij in staat om in feite de autoriteiten belachelijk te maken. En dat is aan de andere kant ook wel weer leuk. Transport naar Eurocolaps, zirvanierosklade, ruchu en potjegi, of lieetakiev, passagiers zospokuujt naar Euro styngt. Dat was een reportage van Jeroen de Jager. Het is inmiddels één minuut over half drie. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Meegens. 300 patiënten van het medisch centrum Beeldstraat in Utrecht zijn mogelijk besmet met HIV, hepatitis B of hepatitis C. Dat komt doordat in de periode januari tot en met maart de operatieinstrumenten niet goed zijn ontsmet. Het centrum in Utrecht heeft de patiënten opgeroepen bloedonderzoek te laten doen. In Moskou demonstreren duizenden mensen tegen president Poetin. De betogers protesteren onder meer tegen een antidemonstratiewet die vorige week werd aangenomen. Daardoor worden boetes voor illegale demonstraties 150 keer zo hoog. UEFA doet onderzoek naar racistische spreekhoren... tijdens de wedstrijden Spanje, Italië en rusland Tsjechië. De Italiaanse aanvaller Balotelli en de Tsjech Gebre Selassie... beide donkere spelers waren daar doelwit van. En naast klachten over racisme zijn er ook klachten binnengekomen... over wangedrag van Kroatische, Portugese, Duitse en Russische fans. En de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek... gaat dit jaar naar de NOS-journalist Ferry Mingelen. Volgens de jury heeft Mingelen een bijzonder gezag opgebouwd in de politieke journalistiek. Ruim een kwart eeuw duidt hij de Nederlandse politiek op een begrijpelijke manier. Uitstekend geïnformeerd en zorgvuldig geformuleerd. Zo staat in het rapport. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De Van Brine Noordbrug in de A16 Breda-Rotterdam is open geweest. Daardoor in bijna richtingen, zowel op de hoofd als de parallelrijbaan, files tot 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Frisbarend, kijken we zo meteen vooruit naar de wedstrijden van vanavond. Nu eerst Adel. in the same way as I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 Even geruchten dat ze het helemaal mee zou kappen voor een tijdje. Maar eh, dat sprak ze er zelf al snel weer tegen. En iedereen was blij. En wij ook. En in die sportzomer gaat ze sowieso door. Adel was dat. De legendarische Cubaanse bokser Teofilo Stevenson is overleden. Hij was vooral in de jaren 70 en 80 succesvol. Toen hij achtereenvolgend goud won op de Olympische Spelen van München, Montreal en Moskou. Ook werd hij drie keer wereldkampioen bij de amateurs. Hij is 60 jaar geworden aan de lijn. Is voormalig bokser Arnold van der Leijden. Heeft ook niet echt een misselijke erelijst. Zo won hij drie keer brons op de Olympische Spelen. 84, 88, 92. Drie keer Europees kampioen. Achtmaal Nederlands kampioen. Arnold van der Leijden, goedemiddag. Is dat een introductie of niet? Hele mooie introductie. Dankjewel, je <laughs> was, was hij een voorbeeld uh, voor je? Zeker. En, uh, een bokser van zijn kaliber. Dat is natuurlijk uh, fantastisch. En, uh, ik was toen... Uh, ja, een generatie later. En ik keek zeker tegen eh, The Stevenson op. Omdat ja. Uh, ja, hij heeft natuurlijk het allerhoogste en het beste uit, uit zichzelf gehaald. Ja, er is nog een Cubaanse bokser waar jij zelf heel veel mee te maken hebt gehad, hè, monsieur Savon. Ja, klopt, Savon, ook drievoudig Olympisch kampioen. Toevallig en, en, en ben ik drie weken geleden nog in Cuba geweest. Voor andere tijden sport. In juli komt dat ook op tv. En uh, daar hebben we het ook nog over Stevenson gehad. En, uh, en uh, ook, ook Felix heeft nog mooie verhalen over hem verteld. En dat was mij niet bekend dat hij toch al uh, behoorlijk ziek was. Ja. Uh, in verband met, met leverproblemen. Wat waren uh, Stevenson's sterke kanten? Ja, de, de, de goed afstand nemen en uh, hij, hij kon heel goed de regie van, van de bokswedstrijd in eigen hand houden... door steeds contact te maken met, met zijn voorhand, met zijn linkse directe. En dan uh, was hij ongelooflijk sterke slaghand uit deze rechtse directe. was echt moordend en uh, een hele eenvoudige bokser, heel simpel, maar wel heel e effectief. Hm. Hij is nooit gezwicht voor het grote geld, hè? Nee, terwijl hij echt heel veel aanbiedingen heeft gehad. Ze hebben hem echt miljoenen aangeboden om onder andere tegen de legendarische Mohammed Ali in de ring te treden. Maar hij heeft zich altijd vastgehouden aan uh, ja, het ideaal van Cuba. En heeft gezegd van nee, ik ben olympisch bokser. En het uh, commerciële vind ik niet goed. En dat, uh, ja, dat heeft hij altijd uitgedragen. Ja. En uh, heeft nooit... Uh, ja, de stap gemaakt naar het grote geld. Je, je, net, je, je bent net in Cuba geweest en voor andere tijdens sport ook met mm. Felix Savon gesproken. En er zijn toch wel ook wel wat mooie verhalen over Stevensen naar boven gekomen. Wil je, kun je één verhaal vertellen, delen met ons? Ja, is dat hij uh, altijd uh, humor heel erg belangrijk vond. En uh, hij had altijd een grijns op zijn gezicht. Met alles wat hij vertelde. Ik kan niet direct een voorbeeld noemen. Maar het was wel een man die uh, ja, heel goed kon relativeren. Want hij was ja, de laatste jaren toch fysiek ook minder. Maar hij bleef altijd uh, de glimlach houden. En, en geloven in zijn idealen. En uh, uh, ja, uh, helaas uh, heeft drank hem uh, ten onder gekregen. knock-out oud gekregen. En dat is jammer. Uh, Cubaanse boksers Arnold, zijn, zijn altijd succesvol op de Olympische Spelen. Zal dat straks in Londen ook weer zo zijn? Ik denk het wel. Ik, euh, ja, ik wat ik al zei, ik, ik heb ze aan Ik ben ook in het Olympisch Trainingscentrum geweest in, in Cuba. Waar eigenlijk niemand mag komen. Is geheim terrein. Maar mm. euh, ik mocht er binnenkomen. Dat was een, ja, een mooie eer. En euh, ja, ze staan op scherp. En ik denk toch zeker dat uh, drie, vier uh, Cubaanse boksers voor het goud zullen gaan. Dankjewel, Arnold van der Leijden. Graag gedaan. Radio 1 sportzomerbus. Van de ene zwaargewicht naar de andere zou ik bijna zeggen Prem. Hij heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan het Polenhotel in Wateringen om een indruk te krijgen van de voetbalsfeer bij de Polen die vanavond natuurlijk op het EK in actie komen tegen Rusland. Prem intussen ben je midden in de natuur, begrijp ik, bij een kas? Nou ja, het is helemaal geen natuur meer hoor, Jurgen. Hi, hi Dionne. Hi. Het is het heeft namelijk het is helemaal cultuur, maar wat grappig is, ik wacht, ik ga dus Polen zoeken die werken. Ik heb er één gevonden. Hi, what's your name? Kasia. Oké, okay, Kasia, who's going win tonight? Poland. Yeah, are you sure or are you dreaming? No, I hope and I'm sure. Yeah, you're sure. I'm sure. Oké. Okay. <laughs> nou, Jurgen, daarmee heb ik voldaan aan mijn opdracht, want ik heb iets veel leukers ontdekt. Ik heb een echt ouderwets traditioneel familiebedrijf waar ik in de kast sta. W waar staan we precies? We staan in Pijnakker. Ja? En uh, dan zijn jullie bij familiebedrijf van J.H. Uh, Lekkerker Groep. En hoe heet jij? Elisabeth. En uh, Jurgens, uh, jij zal blij zijn, NCRV. Uh, tien kinderen, uh, moeder runt het bedrijf. Nu oh, vader is twee jaar geleden overleefde. En negen kinderen, en, uh, tien kinderen, negen werken in het bedrijf. De oudste, dat moet ik even beschrijven, luisteraar. Je staat in een kas, dat is echt zo'n ouderwetse hal. Maar deze zijn heel erg slim, want ze hebben een soort dubbeldekkers. Uh, boven worden er planten. Hansje, jij de oudste. Wat gebeurt er hierboven precies? Uh, hierboven kweken we uh, potgeherbera's op tafel. Uh -huh. en uh, op die manier hebben we heel efficiënt uh, alle ruimte benut en de energie. Oké, okay, wat weer het leuke is, luisteraars, dit is de Nederlandse handelsvaardigheid. Want Erik, jullie hebben eigenlijk met uh, dat met het, het uw uh, vader is begonnen met dit bedrijf, maar hoeveel bedrijven zijn het er nu precies? Drie bedrijven. En wat doen die drie bedrijven? We hebben één zaadproducerend bedrijf, we hebben een jonge plantenkwekerij en we hebben één. Eindproduct, kwekerij, waar we potgehebraas produceren. En dat is allemaal hier in de buurt van Lekkerk, uh, van uh, Ridderkerk? Pijnakker. Pijnakker sorry. Klopt alles. Alle drie bedrijven staan in Pijnakker. En um, dan hebben jullie jongens en meisjes. En Elisabeth, jij en wat leuk was, jij werkte eigenlijk met uh, uh, jongeren die, die, die aan problemen hadden. En dat heb je gelaten om directrice te worden. Nou ja, dat zou wel leuk zijn. Zover is het nog niet. Uh, ik ben uh, nu aan leiding aan het geven op uh, een bedrijf waar jonge planten worden gekweekt... en waar we een laboratorium hebben voor uh, eigen planten. En nu is het leuke, Erik. Ik zag oranje plantjes die jullie voor Albert Heijn hadden geproduceerd. Maar die gaan nu in de actie. Waarom? Omdat Albert Heijn die orde bij ons heeft uh, besteld. Ja. En wij hebben er 15.000 geleverd. Ja. En de actie is nu afgelopen. Omdat ze bang zijn dat als Nederland eruit vliegt. Ja, dat de Duitsers gaan winnen en dan de... nemen we witte planten. Ja, en dan, dan, gaan die, dan lopen die planten niet meer? Nee, dan stopt de verkoop, ja, denk ik. Wij. Nu zijn jullie oer uit de Hollandse klei getrokken in Delft geboren. Elisabeth, er werken een heleboel polen bij jullie. Kunnen jullie zonder die polen? Nou, echt, uh, zonder die polen kunnen we niet. Want wij zijn uh, afhankelijk van de arbeidsmarkt die uh, ja, met uitzendkrachten, zeg maar... En uh, ja, 80% is daar postnationaliteit en die zijn voor ons uh, heel erg bruikbaar. Nou, wat me dus opvalt, uh, Jurgen Dion, ik sta hier al de hele tijd en er zijn twee mensen die doen echt met de hand. Erik, waarom wordt nog met de hand geplant? Omdat wij... Uh, dat dus voor de duidelijkheid, luister als je hebt van die kleine bruine bekertjes met aarde en daar zetten mensen met de hand plantjes in. Ja, waarom met de hand? Uh, wij uh, vinden dat heel belangrijk dat de planten zorgvuldig in het midden worden gepoot. En daarom doen wij dit met de hand. Oké, okay. en dan is waarschijnlijk hier een Pool. Hallo, u bent Polisch? Nee, Portugal. Van Portugal? Oh, uh, wie gaat, wie, wie, hoe gaat Portugal spelen tegen Denemarken? Uh, uh, uh, Portugal tegen Denemarken. Wie gaat winnen? Ja, is winnen 2-1. Voor? 2-1. Voor wie? Portugal of Denemarken? Portugal, Portugal. Okay. <laughs> nou, naast jou zal zeker een Pool zijn. Hi, who's gonna win? You're Polish, right? Yes, yes. Oké, okay, who's gonna win tonight? Polen of Russia? Uh, I hope Poland. Maar uh, ik denk dat het uh, Russische team veel beter uh, better. Oh, Jürgen van den Berg ook that dat de will win. Wat? Jurgen, dat <laughs> is een very ugly presenter in de studio. Hij denkt dat will win. <laughs> Excuse me? <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou, Jürgen, volgens hem droom je. Ik ben uh, nog, nog niet een bekend in ik hoor het al. <laughs> nee, nog niet. Erik, um, uh, merken dan moeten mensen vrij krijgen vanavond voor die voetbalwedstrijd. Leeft het bij het personeel? Absoluut. En wij zijn ook op tijd klaar. Wij stoppen om drie uur vandaag. Ja, speciaal? Ja. Wij gaan met z'n allen voetbal kijken. Oké, okay, en Hans, als morgen Polen verloren heeft, heb je alleen maar chagrijnig personeel? Uh, uiteraard niet, want we, ze kunnen weer gemotiveerd aan de slag bij ons morgen. En daar hebben ze weer zin in, denk ik. Dus, uh... okay. Elisabeth, wat ik zo ontzettend leuk vind. Kijk, Jonen zit dan naast Jurgen. En Jurgen denkt altijd dat hij de baas is. heeft last van een groot ego. Je hebt zoveel broers. Zijn nou de meiden hier de baas, of hebben de jongens hier ook een groot ego? Nou, uh, dat zit wel in een aardig evenwicht. De dames uh, laten ze goed van zich horen. En uh, de mannen die... Uh... We doen daar net zo hard in mee. Ik denk dat het een evenwicht is bij ons op het bedrijf. Nou, zo is het hier je ook. Moeder, hoor. <laughs> je moeder, Dionne zegt het wel. Maar je moeder is nog steeds directrice. Absoluut. Zij is de directeur van het bedrijf. En als ze die kraap aan de oren trekt, dan luisteren ze. Ja, absoluut. Oké. Okay. Nou, uh, Jurgen, tenzij je nog een vraag hebt, maar ik moet je zeggen, ik ben zwaar onder de indruk. Je ziet hier efficiëntie op de vierkante millimeter, helemaal geautomatiseerd. Als de planten worden gezet, komen ze in een kas waar geen mens aan te pas komt. Helemaal Dit is echt Hollandse hoogwaardige technologie. En Erik, dat is de manier hoe jullie concurrerend blijven. Hè? Absoluut. En we gaan rustig verder. Ja. Oké, okay, met innoveren. Ja, absoluut. Oké, okay, nou, en, en wordt het ooit dat uh, je je productie gaat verplaatsen naar Polen of blijven jullie nu nog lekker hier? Wij blijven voorlopig nog even in Nederland. We hebben prachtige bedrijven waar wij uh, optimaal onze aantallen kunnen halen. Dus uh, ik zie nog geen verhuizing naar Polen. Okay. Nou Jurgen, uh, Dionne, ik ga nu van hier snel weggaan. En dan ga ik thuis me helemaal klaarmaken. Ik denk helaas voor de Polen dat ze vanavond dik gaan verliezen van dik advocaat. Dat gaan we straks ook nog even vragen aan uh, Frits Barend. Later in deze uitzending. Maar eerst eventjes bij Gio Lippensbuurten. Want we willen graag weten hoe het, uh, hoe het gaat op de vierde dag van de ronde van Zwitserland. Lastige etappe Gio. En van Bert van der Veer moeten we vragen hoe gaat het met de Sheltenpas? Eerste ja, categorie. Ja, de Sheltenpas. Ja, daar zijn we inmiddels overheen. De renners, de mensen die zijn er overheen. We hebben daar een uh, kopgroep. Een uh, behoorlijk omvangrijke kopgroep die daar boven is gekomen. En Toen ze boven kwamen hadden ze een voorsprong van iets meer dan twee minuten op het uh, peloton dat daarachter reed. En er zit toch wel een gevaar in voor de gele trui van Rui Costa, de Portugees van het Spaanse Mobistar. Uh, Renner die de gele trui de, al sinds de tweede etappe draagt, sinds die etappe naar Verbier. Uh, want uh, hij rijdt in dat uh, peloton en uh, Dario Cataldo is een man in de kopgroep en die staat op 1 minuut 15 van die Rui Costa. Die heeft dus op dit moment, en dan komt het weer virtueel, de gele trui in handen in deze ronde. Cataldo zit erbij, Italiaan van Quickstep verder, Matthew en die kennen we allemaal goed die heeft nog een tijd voor Rabobank gereden. Australiër is dat, rijdt nu voor Sky. Dan twee Zwitsers, die gaan uh, ongetwijfeld uh, proberen uit te maken... wie uiteindelijk de beste Zwitser in het klassement is. Want er is zelfs een serieuze trui voor, de rode trui... voor de beste Zwitser in deze ronde van Zwitserland. Die hangt nu om de schouders van Gregory Rast. Dat is de man die in elk geval ook daar uh, in, die, uh, in dat uh, kopgroepje rijdt. En Martin Kohler, die uh, zit daar ook bij. Uh, dat is een andere Zwitser, die rijdt voor BMC verder. Ruben Perez, een Spanjaard. Sebastien Minard, Sergio Paulinho... Javier Mechias en Brian Borg En die kopgroep heeft dus ruimte gekregen van het peloton. Zijn ermiddels inmiddels alweer beneden. Hebben de afdaling gehad. En die afdaling die wordt dan door de organisatie als gevaarlijk geclasseerd. Voorlopig nog geen meldingen van incidenten. Daarna krijgen we een lang vlak stuk. We krijgen nog een ravitaillering. 60 kilometer, zo'n beetje vlak rijden. En dan komen er achter elkaar twee klimmetjes... waarin de verschillen misschien nog wel weer gemaakt gaan worden. En waarin misschien de klassementsrenners zich ook weer even van voren laten zien. Een klimmetje van de derde en eentje van de tweede. Tweede categorie voordat we later aan de finish komen in Trimbach-Olten. De overzeese gemeente Bonaire, Sint-Austages en Saba... krijgen een extra financiële injectie van Den Haag. Het budget voor de eilanden wordt met bijna een kwart omhoog gekrikt. 35 miljoen dollar is het nu, dat gaat naar 43 miljoen. Cynthia Ortega Martijn is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. De eilanden hebben te maken met een gigantische inflatie... en zijn niet in staat om het openbaar bestuur goed in te richten door geldgebrek. Is die extra injectie voldoende? Nou, deze extra-injectie die jou in, inderdaad gefinancierd uh, uh, wordt... ...tot inderdaad een, een ondergrens. En eigenlijk mogen we niet spreken over een extra-injectie. Het is eigenlijk gewoon geld wat nodig is... ...om de extra taken gewoon uit te voeren. En zoals het er nu uitziet... Uh, kunnen ze inderdaad een aantal taken uit, uh, uitvoeren. Maar juist daar waar, uh, waar de eilanden op dit moment uh, moeite mee hebben... dat is de infrastructuur en uh, armoede um, bestrijden... dat denk ik niet dat ze daar nog ruimte, financiële ruimte voor hebben... om dat te gaan doen. Nee, de inflatie daar is 10 procent. Dat is gigantisch. Hoe kan dat? Nou, de inflatie op uh, Sint-Eustatius is uh, ongeveer uh, 10 procent. Het verschilt gewoon uh, per, uh, per eiland. Maar hoog in ieder geval. Ja, het is in ieder geval echt heel erg hoog. Nou, Het heeft te maken enerzijds uh, met, uh, met dat de prijzen flink omhoog uh, zijn gegaan. Heeft maken, uh, het heeft ook te maken met het feit dat het uh, nieuw fiscaal wat is ingevoerd. Het heeft ook te maken met het feit dat bij invoer um, deze eilanden altijd moeten invoeren. Bonaire bijvoorbeeld van Curaçao en uh, Sint-Eustatius en Saba van Sint-Maarten. Um, dat betekent dat ze al invoeren met bedragen die eigenlijk al belast zijn met een soort btw. En daardoor worden de prijzen ook alsmaar omhoog gedreven. Het is een stapeling dus. Dat leidt ook tot onrust op de eilanden. Sterker nog, de Nederlanders die krijgen het een beetje te verduren daar, hè? Ja, dat heb ik inderdaad begrepen, dat inderdaad soms agressie gericht wordt tegen Europese uh, Nederlanders. Um, maar eigenlijk moet er heel goed gekeken worden van wat is er nou precies aan uh, de hand. Um, wij moeten gewoon de, de armoede gaan, uh, gaan aanpakken en het is... De zaak om meer en meer te gaan investeren in het samenwonen en het samenwerken met, uh, met elkaar. Het mag niet zo zijn dat er een tweedeling gaat ontstaan op de eilanden. Dat gewoon twee... Um, uh groepen bevolking naast elkaar gaan, gaan, gaan, gaan leven. Daarnaast vind ik het goed dat er ook meer, de, de inwoners moeten ook meer geïnformeerd worden wat er precies aan de hand is. Nu wordt Nederland uh, gezegd dat Nederland het allemaal gedaan heeft, maar het is wel een samenspel van de bestuurders daar en de bestuurders hier. Ja, uh, duidelijk, uh, uh, want uh, er wordt nog gepleit voor inflatiecorrectie... om dat toe te passen, maar uh, dat doen we natuurlijk niet hier. Uh, dus waarom zouden we dat voor die bijzondere gemeente doen? Ja, dat klopt. Het is ook uh, wat, uh, wat de regering uh, zegt. Dat op dit moment uh, een afspraak is voor uh, generiek uh, niet gaan uh, indexeren. Maar uh, uh, ik wil wel zeggen dat er wel een verschil is of we hier um, niet indexeren, omdat hier sprake is van ongeveer 2% inflatie. Of dat we daar um, niet uh, geen uh, correctie gaan toepassen. Omdat dat daar bijvoorbeeld op sindsgestaties sprake is uh, van 10%. Hm. Dus ik wil eigenlijk echt aandringen bij de um, uh, regering om dit ook te heroverwegen en te kijken of er toch niet een bepaald percentage toch gecorrigeerd kan worden. Ja. Zijn ze op de eilanden nog wel een beetje voor oranje of uh, valt het ook tegen? Nou, ik denk dat uh, in ieder geval de Europese Nederlanders, uh, die zullen inderdaad helemaal losgaan in ja. het uh, oranje. Ik denk dat uh, op de eilanden zijn ze eigenlijk veel meer in voor de WK. Aha, ja, die komt eraan natuurlijk. Ja. Uh, Oké, okay, hartelijk dank. Cynthia Otega, Martijn, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Elke middag blikken we vooruit op de wedstrijden van het EK... met de voetbalkennis, sportliefhebber natuurlijk ook Frits Barend. Frits, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Uh, we gaan het straks even hebben over, zeker over Polen tegen Rusland... maar we ja. kunnen niet uh, hieraan beginnen zonder over Shevchenko te hebben. Ja, want dat ongelofelijk, was toch ongelofelijk. Hij is bijna 36. Hij ja. was afgeschreven he, de, in Oekraïne en eigenlijk ook in Europa. Hij, moest, hij was naar Chelsea, mislukt bij Chelsea. Hij is teruggekeerd bij AC Milan, voetballer van het jaar, topscorer in de Champions League... En de laatste vier, vijf jaar hoorde je echt niks meer van hem. En die blogging die coach is maar aan hem vast blijven houden. En die heeft hem per se willen opstellen. En dan zie je, een spits verleert het nooit. Want die twee goals waren zo ongelooflijk mooi. Ik heb zo genoten van die man. Ja. En dat is echt geen fout van die keeper van Zweden. Bedoel, bij dat soort ballen, dat moet een verdedigende zijn. Maar je hebt ook een spits die net iets slimmer is. En dat was hij. Ik hij heb zoveel noten van die man. Hij heeft echt alles opgespaard. Hè? Want hij, hij heeft ook nog gedacht aan eerder stoppen. Maar hij dacht, ik moet daar ook bij zijn in ja, IJsland. Ja. En, en die coach Bloggin heeft hem dus dat vertrouwen gegeven. Ja. Dat is ook heel bijzonder. Die heeft gezegd, voor jou maak ik een uitzondering. Ik denk dat hij een jaar geleden al gezegd heeft. Tien spelers weet ik niet, maar één weet ik wel. Wat er ook gebeurt, dan moet je op kruk het veld op. Je speelt. Ja, en dit is, maar dit is een, een, een soort droom voor hem, hè? want dit is waar hij naartoe geleefd heeft. Dit moest er gebeuren ja. en het gebeurt. Ja, maar ook voor de hele Oekraïne. Het is ook toch, ik, ben, ik was daar uh, zaterdag. Het is toch een heel arm land. Een land waar toch weinig vreugde is. Het is nog heel Sovjet-achtig in het denken, nog weinig zelfstandig denken. Dus ik denk dat die bevolking met name zo gelukkig en zo blij is. En dan net tegen Zweden, die Ibrahimovic toch, ja, symbool van de rijkdom van de tegenstander. En dan uh, is hij die oude... Die oude Oude man, die wint het dan, is geweldig. Ja, oude krijger. Um, dan toch, naar Polen tegen Rusland. Nou ja, persoonlijk. Rusland, Rusland, wat ik tot nu toe heb gezien, was fantastisch. Ja, uh, voorkomen gelijk, jongen. Ja, hè? Um, eigenlijk misschien wel het mooiste wat ik tot nu toe heb gezien. Ja, kan Dick advocaat dat volhouden met zijn team vanavond? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze fysiek heel sterk zijn. Ze zijn heel goed voorbereid. Hebben die Nederlandse, die Verheij, die dus heel bekend staat... omdat hij uh, elftal zo fysiek zo goed voor kan bereiden. Ze hebben ook een heel oude ploeg, ook geen jonge ploeg. Die Sirjanov is, is ook 35. En ze hebben uh, Jagoyev, een jong talent, geweldige voetballer. Ja. En wat heel slim is van uh, Dik Advocaat... het is de basis van Zenit sint Petersburg waar hij gewerkt heeft. En dat is dat, toch een beetje ook de Dynamo Kiev-voetbal. Ze kunnen blijkbaar allemaal voetballen, die Russen. Ja. Uh, ik weet, er is he helemaal geen jeugdopleiding zover ik weet. En toch kunnen ze allemaal voetballers dus kunnen we met een bal. En ze zijn fysiek zo sterk. Ja. Ze zijn geen moment moeten krijgen. Ik vond Rusland echt een verademing om naar te kijken. En die gaan vanavond zeker winnen. Maar, ze, ik... zullen, maar ze zullen toch ook nog wel een wat uh, zware dobber krijgen aan Polen. Die, die, die, die, die, die willen ook. En dat was toch ook nou niet ja. heel slecht wat we nee, afgelopen vrijdag hebben gezien. Nee, ik was ontzettend verrast door de Polen. Ja. Want van Polen kan ik me de laatste jaren nauwelijks een leuke wedstrijd herinneren. En die hebben echt met name die eerste helft de Griekenland... Ontzettend leuk gevoetbal aanvallen. Maar het hele toernooi vind ik tot nu toe leuk. Ja. Gisteren heb je ook twee hele leuke wedstrijden gezien. Het is sportief. Er wordt redelijk goed gefloten op die eerste wedstrijd na. Uh, er wordt niet echt geschopt. En ook, ja, die Polen hebben de eerste half echt leuk gevoetbald. Alleen heel labiel. En die, die steunen dan die drie spelers van Borussia Dortmund. Die doen het heel goed. Maar ik denk vooral dat ze net iets tekort komen. En het wordt wel een heel beladen wedstrijd, hè? Want Polen. Heeft altijd tussen Rusland en Duitsland ingelegen. En dat is haat en neid. Dat wil je niet weten. Ik ben twee keer in Polen geweest. En de haat tegen de Russen is zo groot. Dat was nog onder het Sovjet bewind. Dat is echt Nederland-Duitsland is daar kinderspel bij. Ja, en dan is er ook nog een actie tegen racisme vanavond, Frits. Ja, ja dat is heel leuk. Dat is een. Uh, hoe noem je het ook? Ik moet even kijken hoe dit heet. Dat heet een, uh, een flashmob. Ja, is, oh, ja, ja, dat ken ik. Ja, nee, dat, is morgen, dat is morgen, die Flashmob-actie. Oké. Bij Nederland-Duitsland. Ja, ik ben Flashmob, dat is goodbye racism. <laughs> en uh, de bedoeling is dat er worden allemaal witte zakdoekjes uitgedeeld. Maar je mag ook witte BH's, witte sokken meenemen. Oh. En iedereen morgen bij Nederland-Duitsland moet meteen naar de Volksliederen... vijf minuten met alles wat wit is gaan zwaaien. Vijf minuten lang als actie tegen het racisme. waar dan ook, met name ook Polen en Oekraïne, is het heel sterk. Ik heb het van mijn dochter gehoord, die was daar vorige week een keer voor een congres. Het racisme, het homo-haat is heel groot. En het is heel goed als we dan laten zien dat we het voetballen tegen het racisme zijn. Dat is dus met die witte zak. Het is morgen bij Nederland-Duitsland. Dankjewel Frits Baren. Veel plezier bij Rusland okay, tegen Polen vanavond. Wij zijn uh, na drie uur buiten terug. Tot zo. Wij zijn één. En het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 Dit is Radio 1.